Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. De kwaad van rechercheurs bij de politie is niet op orde... en te veel zaken blijven onopgelost. De minister van de Stuur schrijft in een brief aan de Tweede Kamer... dat het niveau van opsporingsmedewerkers flink opgeschroefd moet worden. Verder schrijft de minister dat de reorganisatie van de nationale politie... drie jaar langer gaat duren en dat het budget hiervoor wordt verhoogd. De grootste thuiszorgorganisatie in Nederland gaat opnieuw mensen ontslaan. TSN Thuiszorg heeft aangekondigd dat ruim 650 huishoudhulpen hun baan verliezen. Ongeveer twee derde van deze groep heeft een vast contract. Het afgelopen jaar verloren al 4000 mensen hun baan bij TSN Thuiszorg. De ontslagrondes zijn het gevolg van een bezuiniging op het budget dat gemeenten voor huishoudelijke hulp krijgen. Arkefly mag niet vanaf Eindhoven gaan vliegen op Curaçao en Aruba. Op Eindhoven Airport is het namelijk niet mogelijk om alle passagiers te controleren op drugsmokkel. En op vluchten met een verhoogd risico op bolletjeslikkers wordt wel zo'n 100% controle gedaan. Arkefly wilde dit najaar beginnen met de vluchten vanaf Eindhoven. Bij controles op de grens tussen Oostenrijk en Hongarije... zijn sinds gisteravond al vijf mensensmokkelaars opgepakt. En zo'n 200 vluchtelingen zijn uit vrachtwagens en auto's gehaald. De Oostenrijkse douane scherpte de controles gisteren aan... na de vondst vorige week van 71 dode migranten in een vrachtwagen. De Feyenoord supporters die verdacht worden van de rellen in Rome worden niet vervolgd voor vernielingen aan een historische fontein. Politie en justitie zijn er niet in geslaagd de mensen op te sporen die de schade hebben veroorzaakt. Het OM vervolgt de 44 supporters wel voor geweldpleging tegen Italiaanse agenten. Het weer, het wordt droog en op de meeste plaatsen gaat de zon schijnen. Het wordt 23 tot 30 graden. Vanuit het westen trekken later vanmiddag en vanavond nieuwe regen- en onweersbuien over het land die de warme lucht verdrijven. Het wordt morgen hooguit 20 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A1 Amsterdam-Amersfoort. In beide richtingen bij Muiden 2 kilometer. De brug is even open geweest. En vanuit Amsterdam naar Amersfoort staat voor het knooppunt Hoevelaken daarnaast ook nog 4 kilometer. A27 Breda-Gorkum. Bij Gorkum is de brug ook even open. In beide richtingen staat er 2 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.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 U bent op vakantie geweest waarschijnlijk, uh, uh, of, of u bent nog onderweg, zeg maar. Maar in ieder geval, uh, ja, het seizoen zit er weer een beetje op. Martineke Schouten, die is ook op vakantie geweest. Ik kom net van vakantie terug. Ik ben compleet zenuwaleiën geworden. Wat een ellende is dat vakantie. Houd, op, schuil uit. En die ellende van vakantie, hoor, die begint al een jaar daarbij. Als je de reis volgens in huis haalt. Doe er geen oogboe dicht. Doet er genoeg moeder, te leggen door het te piekeren nacht te lang van. je wel de goede koopste reis uit Zijn de buren nou niet weer goede kooper uit Zal ik mijn taal niet vergeten? Zal ik mijn paasje pak nog maar Pasje? En als je dat dan allemaal verwerkt, hebt, hoor. Dan begint je vakantie. Nou, bij ons ook. Zag eens vier uur. Hou, op, sta je uit. Stond op, zoek een waal ondermogen. Trillend van de met je achteren met je buschie. Grote kerve in darachtig. 180 de bocht door, want ja, we wou op tijd in spanje aankomen. Nou, tot zover. Oergezellig. Kik en ik. Want ik heb de grote fout. Ik gemak, Hou op. schijt uit. Weet je wat ik heb gedaan? Ik heb mijn schoonzoon meegenomen. Wat heb ik toch de pest? Overheen gaat. Ik spijt van gaat dat ik je gaat heb meegenomen. Echt, die gozer heeft mijn hele vakantie wel bezig met zijn gelach, De paas dom was. Ik snap ook niet waar mijn dochter erin zit, Tobi. Hij is lelijk. Hij heeft shake hij wilde een de mensen buisje in stap en mama zei: stop, stop! En zei: paan je de tijd mijn deur passen, die je Dan gelijk kroopt hij achterin, weet je, je beetje je zo, mijn dochter aan te hangen. Mijn zag niks voor het achteruit kijk, spiegeltje. Zo, we vlak voor de Franse grens. Je moet schoon zo ineens, hij zegt. Ik wou dat ik mijn accordeon had meegenomen. Ik zeg, hoezo dat dan? Als nou, als ik dan leg mijn paspoort nog op. Dus de volgende dag om vier uur vertrokken wij opnieuw. Nou, nou met 20 op mijn knieën. 190 ja, op de bocht. Want we wou op tijd, is pijn. Aankomen. Nou, vergeet het maar. verken het. Vlakbij Breeddaar, jouw roepen. lekker baan. Dus mijn man die valt te wagen uit die baan te verwisselen... ...nou, oortjes stak geen poot uit. Nee, nee, je stak geen poot uit, nee. Die zat stiekem een beetje te om met mijn dacht terecht te doen. Weet je wat je van mij kan krijgen? Hetzelfde als je tuin. En zei, wat het die dan? nou, de eeuwige jeuk en de korte aardappies. Ja. En mijn maal zielig, warm mijn maal. Mijn maan is op het te halen, ze uppie met die baant in de bergen. En dan stond zo'n neefje van ons bij, kan ook niet helpen. Dat jockey. Jockey, mijn zeur, wat is dat, Tommy? Nou, is mijn maan een lekker baant? Oh, zit je ook in de de twee van? Kreeg ook, weet je wat, van ding? Nou, is mijn maan een Oh, zit je toch in twee van? Oh, fijn. Die baant was verwisseld, dus ik zei: Kom op, zit in de Spanje, ik wil vakantie. vacatie. mijn maan nog even een plasje tegen de boom aan. Nou, neefje ook met je neus de boom op. Zo kun je het ook bekijken, joh. Ja. <tie> en ze huren tegen me maar Wat is dat voor een ding, homie? Ook Nou, z'n maal is een bruin, plus aprot. En in deze volgende zeker je ook twee van. Nee, ze tjochie, maar wat twee is je groot? En dan hoort je zo gelijk, ik word, oh. ook mee zitten luisteren bij halen voor. <racht> Ze hadden we vlak voor Antwerpen, wat? Ze komen schoonzoon ineens achter in de auto Hij zegt Heb je de bezwaar tegen als je een sigaretje opsteekt? nou, als jij het niet erg vindt, dat ik over mijn nek had. <racht> nou, daar zat hij dus niet mee. <racht> dus in een min van tijd, die was. Van de rook, is je te keuken te te proosten? Is je kind een beetje ventileren erachterin. achterin? Is je kind een beetje wapen met die haak? Hij is nou eens een mee ermee, Pes. Die zei: 'Is je geregeld, jongen? Weggooien?' Dus hij trotse zo het rampje open. Nou, daar waren ze geklappen, wat? Als je die, die brandende puik weggooien, stopt de wind verkeerd. Dus die puik die vliegt met een noodgang terug te in tegen mijn maanse kolen kop aan, dus die ramp ik allemaal. Nou, dan lagen we in de bergen met een halve kip keren. En je grote bergrasje in de berg bovenop mijn paasje baapak. Bij oortjes. Ik leef nog hoor. Ik zeg, hoera. Mijn maan zegt: Ik zou die gozer een droge zoer kunnen geven. Ze doet het nou niet, want dan is je arm ook nog uit de kant. De volgende dag om vier uur vertrokken wij opnieuw. <tie> en nou moeten we een pak en een de weg, deze reis vanaf Schiphol. Dat is ook ellendig. Ellendig. Fliet was hutje, mutje, zo En nou, die piloot is uit zelf. Hij zegt: Ik had wel met de trein. <tie> nou, ik was dus ingedeeld naast mijn schoonzoon, dus. Ik heb niks kunnen zien van het landen. Dan vond ik dat toevallig niet erg groot, hoor. Want ik was toch op van de zenuwen. Ik heb nog nooit gevlogen. Ik zeg tegen die stoppertes. Ik zeg: Ze zetten ons stallen weer veilig op de grond. Hè. Ze zijn Nou, mevrouw, we hebben nog nooit iemand boven gelaten. Ja, tien keer met uh, vakantiepret. Ja, meer vakantie gaat, zoals ik het uh, heb beluisterd allemaal. Dit is Jerry Rafferty, met Steelers Wheel. City to City. Stad na stad reisden wij met Steel's Wheel Jerry Rafferty, City to City. Dat is ook de naam van de groep trouwens. Een Nederlandse groep die ook een hit hebben gehad. Oh, ja, ja. ja zo toevallig. Ja, ja. Leuk. hey Joop van die, uh, ja, die, die kan niet ja vinden. Nee, er zijn allerlei omstandigheden die hem uh, belemmeren om, uh, om uh, te vertellen over het afgelopen weekend. is natuurlijk heel jammer, maar je hebt hoeft ja. niets aan te doen. Ja. En uh, ja, ik... ik ik zou het ook dolgraag willen vertellen allemaal. Maar ik ben niet overal bij geweest. Want ik heb alleen maar uh, zondag bij het Zwin gestaan. En uh, mensen uh, gevraagd om handtekeningen tegen de komst van die 700 windmolens. Ja. Of tenminste tegen de locatie van de komst uh, van die 700 windmolens. Oké. Okay. En um, ja... Verder ben ik eigenlijk nergens geweest. Want zaterdag hadden wel, we natuurlijk ja, ook uitzending op het strand. Nou, heb je wel ja. die, die, die, uh, <coughs> die oude auto's door het dorp gingen? Ach gaat? ja, natuurlijk. Ja, Daar ben ik wel naartoe gegaan. Dat wil ik nooit missen hoor. Ja. Wat was, het was weer? dat? Ach, het was weer grandioos. We hebben genoten. Echt al die... En er waren dit keer ook... Uh, die, die had ik nog nooit eerder gezien in de, uh -huh. in de parade. Want even voor de mensen die nu niet weten waar we het over hebben. Het afgelopen weekend was, waren natuurlijk de uh, historische races... En uh, dan, uh, de, dan komen die oude Formule 1-wagens... van mensen die dat nog steeds koesteren... en uh, die grote namen destijds ook hadden, veel van hen... die uh, hebben op een circuit uh, wedstrijden met elkaar gereden. Maar uh, ze hebben zaterdag rond de klok van... het werd inmiddels half acht, kwart voor acht... Mm -hmm. uh, hebben ze een parade gehouden door het dorp heen. En dat was weer één groot spektakel... En dit keer, die had ik nog nooit eerder gezien... dat wou ik dus net vertellen... waren er ook een paar hele oude motorfietsen bij... met ook een paar hele oude motorrijders erbovenop. En met zijspan maar, ook en zo? Nee, dat niet. Oh, dat niet. Nee, nee, echt van die race mm -hmm. oh. motorfietsen. Oké. Okay. Ja. En uh, ja, het, het, het, het was druk in het dorp. Mensen waren was, uh, massaal gekomen om, om naar die parade te kijken. Ik heb het ook het idee dat het ieder jaar weer een stukje drukker wordt... Ja. En uh, wat ook heel leuk was, is dat uh, de organisatie van die uh, races en van die auto's... Uh, die hebben een, uh, een heel mooi vuurwerk aangeboden aan de inwoners en toeristen van Zandvoort. Ja, en dat de... was eigenlijk de volgende vraag. Heb jij nog van het vuurwerk ook genoten? Ja, wat dacht jij? Wat dacht jij? Ik zag natuurlijk. op Facebook iets dat je met, met Lea aan het wachten was. Daarop. Nee, met Sam. Oh, met Sam? Ja. ja. ja. Met ja, je ja. kleinzoon? Ja. Precies. Ja, wij waren alvast naar het strand gegaan. En uh, ja, we zaten daar vol spanning te wachten. Nou, we werden niet teleurgesteld. Het was een gigantisch mooi vuurwerk. Duurde het ook een beetje lang? Ja, het duurde hartstikke lang. Maar we konden er geen genoeg van krijgen. Het was gewoon jammer dat het afgelopen was. Wat zat dat mooi in elkaar. Ja. En dat was ter ere van het 40-jarig jubileum van... Ik, de, de, hoe, ja, ik weet niet meer hoe ze zichzelf noemden, die organisatie. Mm -hmm. uh, maar in ieder geval van die auto's en... Um, ja, als we, ze hadden gezegd, nou, als er nou voldoende mensen zijn, willen we ook daar wel een uh, traditie van maken. Maar er waren zoveel mensen, ik vermoed dat dat ook dan weer een nieuwe traditie gaat worden. Nou, dat zou heel leuk zijn natuurlijk. Ja, toch? <coughs> ik vind, vind het zo jammer, want ze zijn nieuw, er zijn allerlei mensen hobbymatig bezig met vuurwerk. Ja. Uh, maar ja, die pijlen die je dan in de winkel kan kopen, ja, stelt eigenlijk vind ik dan, hoor. Nee, dit was echt... Het, Niet zo zo voor. Uh, en het was mooi opgebouwd. Het begon heel rustig. Ja. En dan af en toe met een beetje groter. En dan weer iets terug. En dan weer iets groter. En dan weer iets terug. Nou, en tegen de tijd dat het af ging lopen... ging me daar een massale een, een partij vuurwerk de lucht in. Nou, ja. echt. Je, iedereen, je hoorde iedereen... Het oh, gebeurt de allemaal boven velen. zee? Uh, nee, gewoon op het strand. Oh, op het oh, strand. Ja. Okay. Oh. Wordt er een heel uh. stuk strand afgezet, hè? Dan, uh, ja. Geweldig, nou. Ja. Hebben we toch nog een beetje informatie als het gaat om wat de afgelopen week ja, allemaal is gebeurd? Ja, weet ik eigenlijk niet. Misschien moet ik me heel diep schamen. Maar ik had er natuurlijk op gerekend dat Joop wel alles zou vertellen. Dus ik heb me er ook niet in verdiept. Maar een man die ons dan... ook heel veel kan vertellen. Die, ja? gaat, die gaat ons straks bellen rond kwart voor twee. Dat is Willem Bruist. Okay. En die gaat ons ook nog informeren over het feit... dat er misschien uh, wel een interview gaat plaatsvinden vanavond op die paal. Ja, want in zee. mensen, uh, vanavond, als u nou is nieuwsgierig... Als u, er zijn veel mensen die zijn nieuwsgierig van wie is dat nou? Die Willem Bruist. En uh, vanavond uh, kunt u hem zien, want hij gaat om zes uur... gaat hij op het platform pla uh, paal zitten... tegen de komst van de 700 windmolens op deze locatie. Mm -hmm. Dus... Ik zou zeggen, maar, komt maar alle naar het strand. Ook, ook. gaat hij dan ook nog bruisen? Want dat is natuurlijk de grote vraag. Gaat ja, Dat ligt eraan of hij zijn tandenborstel met zijn, <laughs> met zijn bruistablet mee heeft. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. Ja, Je weet maar nooit wat er gaat gebeuren. Nou, we gaan door het raam kijken naar Willem En Papas en de mamas doen dat ook. Lovers are unkind She always said There'd come a time When one would leave And one stay behind We both knew people Sometimes change through my Mama's en de papas, the rain uh, beats on my roof. Heb ik al last van regen? Door. Het is wat, hè? Ja, maar is... zie je wat er gebeurt buiten? Uh, ja, het zonnetje breekt het, door. Het breekt door, ja. Wat heerlijk. Ja, nou, dat is gewoon uh, omdat ik gewoon al die regenmuziek draai. Gaat de zon daar fel uh, tegenin? <laughs> Veld tegenin, natuurlijk. <laughs> uh, ik ga voordat jij uh, zo het nieuws gaat voorlezen, ja. ga ik nog eventjes uh, zandwoord overladen met warm en tender love. Nou, dat kunnen we wel gebruiken. Bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, luisteraars, ik heb hier een kleine update van het regionale nieuws van 31 augustus. Op 18, 19 en 20 september worden racefans getrakteerd op een sterk internationaal autosportevenement op Circuit Park Zandvoort: het Zandvoort Masters Weekend. Drie rijkelijk gevulde dagen met hoogwaardige autosport staan op het programma... met de hoofdrollen voor de competitieve ADAC GT Masters... en de 25e editie van de beroemde Masters of Formula 3. Extra interessant is dat fans gratis duinkaarten kunnen downloaden. En daarnaast zijn paddock en tribunekaarten vanaf heden te bestellen... in de online voorverkoop. Het... Ik moest, ik moest nog even kijken waar ik ging beginnen met mijn volgende <laughs> Het Zandvoort Masters Weekend biedt niet alleen een aantrekkelijk raceprogramma... maar ook de toegangsprijzen zijn zeer aantrekkelijk. En zo kunnen fans en gezinnen vanaf nu via www.circuit-zandvoort.nl gratis duinkaarten downloaden die het hele weekend geldig zijn en toegang geven tot het duingebied van Circuit Park Zandvoort. En vanaf deze natuurlijke tribunes is de actie op zeer bijzondere wijze van dichtbij te volgen. Dus op www.circuit-zandvoort.nl. De politie heeft het afgelopen weekeinde 90 bezoekers van Mysteryland in Hoofddorp aangehouden. Een groot deel ervan werd gepakt wegens drugsbezit. Ondanks de aanhoudingen kijkt de politie toch terug op een goed verlopen evenement. Mysteryland was dit jaar voor het eerst twee daags. De zaterdag was met 60.000 bezoekers uitverkocht en de zondag trok ongeveer 35.000 feestgangers. De politie zette onder meer bikers en motoragenten in tijdens het evenement. En twee busjes verzorgden het vervoer van verdachten. De politie had in principe geen taak op het evenemententerrein. Want de beveiliging hield daar het toezicht. En bij aanhoudingen werden de verdachten overgedragen aan de politie. Vanaf vandaag worden er anderhalve week lang verschillende asfalterings- en rioolwerkzaamheden uitgevoerd op de N200 en A200 tussen Amsterdam en Haarlem. Dus houdt u rekening met extra reistijd. En als u wilt weten wat dat voor u betekent, dan is er een overzicht te vinden op de site van dichtbij.nl Zuid-Kennemerland. Ambulancepersoneel in diverse regio's heeft de afgelopen week al een paar uur het werk neergelegd. Medewerkers van de ambulancediensten voeren al drie maanden actie... maar dat heeft nog niet geleid tot CAO-voorstellen waar zij het mee eens zijn... zo meldt FNV Zorg en Welzijn woensdag. In Haarlem staken medewerkers vandaag op 31 augustus. De stakingsactie geldt van 10 uur s ochtends tot 2 uur s middags en de ambulances rukken dan alleen uit in spoedgevallen. Dus ik zou zeggen, wees nog even een half uur heel voorzichtig... want als u uw been breekt, dan moet u echt wachten, hoor. Een 87-jarige Haarlemse is zaterdagmiddag in Schalkwijk... door twee jongens beroofd van haar tas, zo meldt de politie. De hoogbejaarde vrouw liep rond tien voor half zes... met haar rollator over het voetpad aan het Madrid-plantsoen... En werd daar aangesproken door twee jongens. Een van de jongens leidde de vrouw af waarop de andere jongen haar tas hardhandig uit de rollator trok. Hierna renden beide jongens met de zwarte handtas van de vrouw weg in de richting van de Europaweg. In de tas van de Haarlemse zaten veel persoonlijke bezittingen. En de politie heeft een onderzoek ingesteld naar de daders van deze beroving. De verkeerspolitie heeft zaterdagavond in Overveen tijdens een alcoholcontrole op de Bloemendaalse weg vier automobilisten met een te hoog alcoholpercentage van de weg afgehaald. Tegen alle vier werd procesverbaal opgemaakt en zij kregen hun geldboete direct mee. De controle vond plaats tussen 7 uur en half tien s'avonds en de politie nam bij 332 weggebruikers een blaastest af. Het zal u niet ontgaan zijn dat de ZFM het hele weekend vanaf het strand heeft uitgezonden. Dit om de actie tegen de komst van windmolens vlak onder de kust te ondersteunen. In het weekend is het aantal handtekeningen dat werd gezet... gestegen naar 23.500. De actie duurt tot en met 6 september... en de organisaties hopen dan minstens 50.000 handtekeningen te hebben verzameld. De intekenlijsten liggen bij vele winkeliers, visventers en strandpaviljoens in Zandvoort en andere kustgemeenten, zoals Noordwijk en Katwijk. Digitale handtekening zetten kan ook via www.petities24.com verzetwindmolens. En dan gaan we eens kijken wat het weer ons gaat brengen de komende tijd. Nou... Voor vandaag is het in de regio Zandvoort meest bewolkt en we kunnen zelfs vanmiddag buien gaan verwachten met hier en daar onweer. En ik hoop niet dat dat gaat doorzetten voor Willem Bruist, want die moet om 6 uur de paal op en bij onweer moet je er weer af. Zwakke tot matige veranderlijke wind. Maximale temperatuur in Zandvoort gaat vandaag stijgen tot 20 graden. Na maandag meerdere dagen lichtwisselvallig en vrij koel cool met wind uit noordelijke richtingen. Al dus het weersvooruitzicht volgens Lex van der Hoorn van Meteo Zandvoort. En dit zijn natuurlijk de welbekende klanken van Steely Dan. Do It Again... Live in de studio bij Zien van Zandvoort. Stiliden met Do It Again. Nou, uh, Willem Bruis, luisteraars. U kent hem allemaal, wie kent hem niet? Die gaat het uh, vanavond uh, doen als het goed is uh, Willem, toch? Ja, goedemiddag zo. Goedemiddag, Hey, Hé, <laughs> die Willem. Ja, je bent aan de beurt vandaag, jongen. Ja, ik zou bijna zijn, ik de spits af. Maar dat... je, bent, je bent een beetje korzelig te, te verstaan, Willem. Ja, helemaal. Kan jij je knop niet hoger zetten? Nee, kan ik nee, het... nee, nee, niet. Nee. Willem is een beetje naar de knoppen door het weekend, natuurlijk. Test. Hallo, test 1, 2. Ja, ja. ja, beter, beter, beter. Beter, hè? Ja, ja. ja. ja ik, ik denk, weet je wat, ik zal die telefoon eens naast, uh, naast mijn oor houden. Dan helpt dat misschien. Ja, ja, dat is voor ons ook wat prettiger, ja. Ja, nou, ik zei dus net van. Uh, het, het gevoel dat ik heb, dat is alsof je het spits afwijt. Maar dit is natuurlijk niet gebeurd. Want dat, dat heeft iemand anders al gedaan. Hè? Ik bedoel, Kruijgmollen, uh, is daar. Uh, die eerste, die, uh, uh, ja, hij, hij was het toch geloof ik, die eerste, dacht ik. Huig Monenaar, ja, die is als eerste erop gegaan en die gaat, ook, die gaat het ook afsluiten. Ja, dat is ja. bekend. Dat is bekend. Ja. Ja. Nou ja, ik ben dus vanavond om zes uh, om uur uh, ben ik aan de beurt. Um, ik, heb, uh, ik hou angstvallig het weerbericht in de gaten iedere keer. En, uh, Je kijkt mijn buienrader hoor. Heb jij, ben je er al mee naar de dokter geweest? <laughs> nee, maar hey Willem, nou, met hoor met eens... Ik met met meteen in een groot <laughs> Want stel je voor dat het gaat omweren, dan heb jij natuurlijk best een probleem daar op die paal. Want dan moet je eraf. Ja. Maar het is springvloed, hè? Dus je staat midden in de zee straks. Ja, maar kijk... Uh... Het is, het is een keuze die je maakt of die voor je gemaakt wordt. Want ja. uh, als ik er zelf niet af ga, dan halen ze je er wel af. Ja, dat is zo. Zodra het, uh, Ze hebben gezegd: hè? zodra de flitsen komen, dan ga je er als de bliksem vanaf. Nou ja, met die instelling ja. stap ik er ook op. Eh? Ja. Uh, het, het, het begint flitsen, maar het eindigt met gedonde. Ja, dat is altijd, ja. ja, ja. Nee, maar maar maar ik bedoel, als je maar niet naar de bliksem gaat, dan gaat het om. Hè? Nee, daarom. <laughs> maar daar kies ik in ieder geval uh, wel voor om um, er uh, wel vanaf te gaan. Om veilig te ja. gaan. Nou, voor alles natuurlijk. Ja, maar je staat natuurlijk wel midden in, zee. Nou ja, middenin. Och, weet met springvloed, je. Ja, zeker. Ja, weet je, ik heb één keer te aan mijn oksels in de zee gestaan. Ik ben het gewend. Oh, oké. Okay. Maar ja, met, dus, met kleren aan, hè? Of ga je in je blootje die uh, palen op en af? Ai, dat is mijn afwering. Ja, <laughs> nou ja, of met zwembroek, laat ik het zo zeggen. <laughs> ja. maar wat ik dus wat ik net, net heb gezien uh, ja. uh, over de, een, een soort buienradenplaatje... is dat de kans hier in Zandvoort, uh, kans voor onweer, dat die relatief klein is. Oké. Okay ten opzichte van de rest van Nederland. Oké, okay. nou gelukkig maar. Laten we allemaal gaan duimen dat dat dan zo blijft... en dat de wind ja. niet gaat draaien. Want dan ja, krijg je kijk, hem volop tegen je aan, hoor. Ja, dat is zo. Maar ik zit er vanavond, <laughs> daar moet ik er toch even vermelden... Ja? Uh, ik zit er natuurlijk uh, uh, zes uur lang, zit ik daar... maar ik zit niet helemaal alleen... want uh, op het moment dat ik, uh, dat ik op de paal zit... <laughs> Dan krijg ik een, uh, een verslaggever. Ik noem zijn uh, naam niet. Nee, maar ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Want hij heeft zoveel last van de hoogtevrees. Nou, ik zal je vertellen. Hij heeft zichzelf ja. aangeboden. En hij ja, heeft van, heel stoer. Maar... Willem, ik sta bij je op de paal. En nou, ik, ken hem, ik ken hem een beetje. Ik ken hem op het ja, ja, ja. En Zijn woord is een mannenman mannen, woord. En Hij zegt, ik kom op de paal. Ik ga jou interviewen. En uh, ik ga je filmen. En, uh... Nou, ik ben heel benieuwd, Willem. Ik vind het hartstikke leuk dat hij dat zegt en dat hij die plannen heeft. Maar ik heb vannacht samen met hem bij die paal gestaan... toen uh, Ron de Jong erin ging. Ja. En uh, uh, geloof mij, en daar overdrijf ik helemaal niks aan... en daar heb ik ook getuigen van... dat alleen al dat naar boven kijken... plaste hij bijna in zijn broek. Nou, dan hoop ik dat hij dat gedaan heeft voordat hij in die paal komt. <lacht> <hij, <hij, hij heeft vreselijke ja, last van hoofdvrees. Ik zit er wel zes uur. Ja. Nou, ik ik kijk, ik wacht het gewoon af. En, uh, ja. En anders dan staat hij lekker op het strand. Hij heeft een telelens op dat ding zitten. En dan praat ik wel wat harder. Dus nooit leggen we even een telefoonverbinding of zo. Ah, wel ja. Maar het de, is toch de gewoon... Er uh, gaan er drie... Nou ja, dat is jou ook bekend natuurlijk. Uh, er zijn drie mensen van ZFM die, ja. uh, die dus de paal ingaan. Dat, ja. Uh, ik zeg te gek dan vanavond. En dan donderdag, dan is het uh, Jonas. Ja. Eh, uh, oh, par, par, par, helpen ze Wie daar na Jonas gaat? Nee, achternaam van Jonas. Oh, Jonas Parson. Ach, Parson. Ja, Jonas Parson, die gaat van 12 tot uh, 6 uur ja, overdag. Dan, dan, dan krijgen we de klapper, want dan gaat mama zie je hem de paal in. Ja, ja, ja, ja. Uh, Ik zie er wel een beetje al tegenop, al op, al. hoor. Wat zegt die dolly? Ik zie er een beetje tegenop, die klimt naar boven. En het ergste nog, dan weer die klim naar beneden straks. Nou, dat gaat ze zelf. dat ze gaat... Ja, het is, het is goed met je. Ja, ik heb gehoord, ik heb gehoord, je wordt goed weggeleid. En er zijn mensen die uh, ja. continu in de buurt. En... Ja, okay. Het gebeurt allemaal heel erg veilig. En, en anders bellen we de brandweer. Goed. Nee? Met ja, het, uh... En anders bellen we de ladderwagen van de brandweer. Ja, Dan stap ik zo over. Ik weet het niet. Ja. Nee, maar goed, maar ik, komt ik, goed. Kijk, ik kijk er naar uit om de verhaal uh, op te gaan, uh, gaan staan. Want uh, ja. ik vind het een, een actie dat, dat ze weer gaan die kent. En ik, ik vind het ook gewoon heel erg verschrikkelijk als, als import zandvoorten, want daar ben ik uiteindelijk, ja. om toch mijn stempel te zetten. En ik weet van mezelf, als ik dit niet ga doen, dan, uh, dan word ik er heel onrustig. Nou, en dan, uh, nee. maar jij, weet je, jij zegt... Nou, een heel belangrijk toverwoord, hè? als import zandvoorter. Jij bent ja. hier nog niet zo heel lang geleden komen wonen. En dat heb je gedaan met een weloverwogen keus heb je daarin gemaakt. Ja. Omdat je graag geniet van de kust en de zee en het uitzicht en de rust die dat uitstraalt. Precies. En uh, kijk, wij zandvoorters weten natuurlijk niet beter. We wonen, of wij, wij zijn, ik ben helemaal niet een echte zandvoorter natuurlijk. Dat, uh. Maar goed, uh, ik heb ik ben hier getogen. dus. Uh, voor ons is het zoals het is. Maar als je van buiten Zandvoort komt, dan kies je daar bewust voor, denk ik. Ja, nou ja, ja nou ja, kijk, dat, zo, dat sowieso. Maar kijk, het doel is gewoon om die paaltjes die je straks in de zee ziet staan... en bij nachtelijke uur het redline strikt. Niet Och, meer. verschrikkelijk, ja. Hey? ja. Want dat, dat gaat gewoon gebeuren. Er was gewoon één grote, grote lichtje over dat. Ja. En de enige die daar plezier van hebben, dat zijn de mensen die in de vliegtuig zitten en over het Zandvoort gaan vliegen. Dan ja. zit die pakken En dan zie ik ja. dames en heren, red light district van Zandvoort. Ja, ja zo is het. Ja. En, en, daar, en, daar, uh, daar verbleekt heel Amsterdam bij. Ja. Nou, nou ja, goed. En, en, weet je, en, en dan citeer ik uh, Huig eventjes. Huig uh, ja. Molenaar, die zei dus uh, afgelopen zaterdag heel erg goed en heel erg ja. mooi. Dat die paaltjes ervoor zorgen dat de zonsondergang, het gezichtje van de zonsondergang, krijgt ja. een litteken. Ja, dat is ook zo, want, want ja, niet, die, die, niet, kan, je kan er niet meer omheen. Ja. Je zal bij iedere zonsondergang eerst die palen zien en daarachter de zon. En ja, dat, dat moeten we gewoon niet willen. Terwijl er is een heel goed alternatief hè, naar Ermuidenver. Ja, Ermuiden er ook last van? Niemand. Met, Willem, uh, weet jij trouwens uh, de, de laatste cijfers als het gaat om de handtekeningenactie. Hoeveel, hoeveel handtekeningen er inmiddels uh, zijn vergaard? Uh, ik denk dat we zitten op... Uh, als ik het maar zit, dan moet ik me niet kwalijk nemen. Ik denk dat we tegen de, de aan zitten. Ja, het zal wel wat meer zijn inmiddels. Want het ik was ik gister... had al 27.000 gehoord. Toch? Nou, weet ik niet. Ik, het was gistermiddag om 12 uur uh -huh. is het platform weer omhoog gegaan. Omdat er uh, op dat uh, tijdstip 23.500 handtekeningen ja. waren. En uh, ik heb nog niet gehoord van een nieuwe telling. Maar Hoe waren gister... was dat? was 12 uur. En er waren gisteren heel veel mensen actief bezig om handtekeningen in te zamelen. Mm -hmm. en, uh, maar twaalf uur, aan uur in de mensen, door, Ja. ja okay. Aan alle mensen die op het strand waren en die hebben getekend. Uh, die kregen ook weer brochures mee en folders met de, met het, uh, met de link van de, van de website. Yeah. En uh, met de vraag van God, als jullie mensen spreken die zeggen van ja, ik had ook wel willen tekenen. Nou, leg dan even uit dat dat kan via die website, via www.nl. Uh, Petities24.com slash verzet windmolens. Ja. En uh, dus we hopen dat dat ook als een soort vlek gaat werken. Dat die mensen die thuis zijn gekomen en zeggen van. Oh joh, je moet toch ook, want uh, zandvoort zal nooit meer zandvoort zijn. Nee. Dus, uh, en dat, daar dan, dat het dan op die website ook uh, lekker gaat aantikken. Ja, maar zo is het wel. Ja, toch, Willem? En, en, uh, ja, ja, daar heb je helemaal gelijk aan. En het is als, als ik al die die paaltjes daar straks wel zou zien staken. Ik ben iemand, ik, ik overdenk veel en uh, ik loop wel eens op het strand... en dan, ja. dan ben ik bezig met het polijsten van mijn gedachten. En als ja. ik die paaltjes zie, dan word ik er diep droevig van. Het, uh... Nou, het, uh, het is voor mij al zover... Uh, ik had vroeger altijd, als ik met mijn autootje Zandvoort in kwam rijden... dan dacht ik, oh, heerlijk, daar ja. is die weer. Die heerlijke kust, die, die, ja. dat genieten, daar ging ik vaak ook nog wel heel even stilstaan. Ja. om om weer tot mezelf te komen en ik merk al sinds dat zelfs dat Amalia Park en luchterduinen er is en mijn kinderen zeggen dat ook van mam hou toch op je bent zo gestrest als je die boulevard op gaat. want ik maak me meteen druk over die parken ja. en nou dat dat is je dan al afgenomen en dat dat heb ik niet alleen maar dat hebben zo ontzettend veel mensen die van die kust houden dat dat rust die rust die je daarbij kon zoeken is al bedorven. Ja. En als het nou nog erger wordt, jongens... nou, je moet er toch niet aan denken? Ja, dat zou ik helemaal mee eens en uh, je, je hebt voorstanders en tegenstanders... en ik heb zoiets van... van, uh, van jongens, denk allemaal eens even goed na. Dit, dit Precies zo gaan. is het. En dat is jouw motivatie om vanavond... Op, in die van, paal, paal te gaan, gaan ja. klimmen... en daar zes uur lang door te brengen. En ik kan u verzekeren, het is geen pretje. Het is ijskoud. Je hebt er niets te doen... En uh, het, het is echt een moment waarop je, je inderdaad kan bezinnen. Maar er zijn en, wel stromen aanwezig. te zijn dat of niet? Ja, er is stroom aanwezig, want ja, je hebt ook een lang. Ja, onder je stroming. Ja, onder je stroming. Ja, ja. Alles ja. <laughs> het allemaal wel gelijkstroming is, want ik neem vanavond natuurlijk <laughs> wel mijn frituurpan mee de paal op. Ja, je gaat natuurlijk bitterballen bakken. Dat deze. kan niet missen. Ja, ja, ja, ja. Maak er maar weer een feestje van. <laughs> nee, maar ik, ik hoop echt dat heel veel mensen dit, deze actie van jou gaan waarderen en zeggen ja. van: Nou, als Willem. Willem Bruist, dat doet voor Zandvoort Dat doet voor Noordwijk, voor Katwijk Voor Bergen, voor Scheveningen Dan ga ik een handtekening zetten Ja, helemaal mee eens En uh, Het kan nog steeds en uh, dat moet je ook blijven ja, doen Zo is het maar net www.petities24.com Slash Verzet Windmolens Nou, wat moet ik nog meer zeggen He? Niets meer, Willem. Ja, we gaan gewoon vanavond er tegenaan. Dank je wel ja, ja, dan voor dit interview. Oh, ik, vanavond, ik geloof dat Charles ook weet, nog wat wil zeggen. Charles is er niet bij vanavond. is in Oh, nee. Nee, dat is gewoon in Amsterdam bij, bij, de, bij de gasfabriek. Ik hoorde net uh, dat het in Amsterdam was bij de Wester gasfabriek. En we halen ja. maar weg 12, om precies te zijn. Ja. En, uh, en het is heel leuk, vanavond, hoor. Want je, je, je bent natuurlijk eerst... Uh, je wordt heel uh, warm ontvangen daar met, met een drankje en een hapje. En dan, uh, dan heb je dus eerst om zeven uur de wereldrijd door. En dan is dat afgelopen. En dan ga je weer de bar in. Dan kun je ook nog wat eten als je wil. En, en dan, uh, dan, dan, dan ga je naar Pauw. En Dat is in hetzelfde, dezelfde locatie. Je moet naar een andere studioruimte. En uh, ja, je wordt, het is heel aangenaam om mee te maken. Want je wordt eigenlijk als publiek best wel een beetje verwend. Dus zou, je, zou jij niet gewoon beter gelijk aan die tafel kunnen gaan zitten... bij de wereldrijd door? <lacht> Je onbekend, onbekend, beter onbekende Nederlander aan het worden. Ja. ja, maar dan krijg je meteen, dan draait Nederland door. Dat ja, moet je. ja dat doen ze toch wel. Uh, sinds sinds uh, jaren nee, doen ze toch al laten te zitten. Is, uh, <laughs> maar ik ja. heb jou in ieder geval heel veel plezier verhaald. Nou, dankjewel. En ik wens jou heel veel sterkte vanavond. Ja, nou ja, goed. Uh, je denkt me af en toe aan. Maar als je, als je er in die bar zit en je nuttig een borrel uh, met... Uh, met een lekkere bietenbal. Ja, ja, zeker. <laughs> uh, Willem, jij bent uh, uh, gemiddeld van postuur als het om lengte gaat. Maar ja, vanavond schijnlijk. klim jij in die paal, dan ben je een stuk langer. Ja, dus ik denk ik draai nu voor jou de Longfellow serenade van Neil Diamond. En dank je wel hè. <laughs> Oké okay, man. Hey succes Willem. Dank je. Longfellow serenade. Such were the plans I'd made.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 Missing my Heed. Natuurlijk, Neil Diamond. En ja, als je dan een liedje draait, luisteraars, voor, uh, voor lange mensen. dan moet je eigenlijk ook een liedje draaien voor mensen die wat minder lang zijn. Dan heb ik ook al gedacht. Althans, Randy Newman, die heeft eraan gedacht. Want die zingt over short people. En met dit nummer uh, sluit ik uh, Zandvoort Lunst voor vanmiddag af. Morgen, Ruud Jansen. En uh, ik ben er vrijdag weer. Met Zandvoort Lunst. En op donderdagavond natuurlijk, tussen Appenvloed. Vanaf 10 uur uh, s'avonds. Dolly, ook bedankt uh, voor, je, uh, voor je medewerking weer vanmiddag. Nou, ik heb het weer heel graag gedaan. Ik vond het weer heel gezellig vandaag. Zo is dat. He, we hebben weer even gelachen. Even nou, ik weet niet wat er met, met Joop een Les aan de hand is. Maar Joop, uh, als je luistert, dan wensen we jou natuurlijk uh, ja. alleen maar het allerbeste toe. Zo is het maar net. Ik hoop dat net. Niet, niet dat er wat ernstigs aan de hand is. Uh, we gaan er niet ik vanuit. Ik zou zeggen tot uh, volgende week, Joop. En dan gaan we eens lekker horen van jou wat er allemaal gebeurd is het volgend weekend. Zo is dat. Nogmaals bedankt en uh, luisteraars, fijne, fijne dag nog. En...